Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Hier is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De A9, Alkmaar richting Amstelveen, is dicht bij de Wijkertunnel. Tunnel. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak Leeft. Toch met een uur, grotere pijn op hier. Fijne vrienden in Zandvoort. Goedemorgen, dit is Toebak Leeft. Het is een ongelooflijke goede sfeer... Echt een hele oude plaat dit. Wow, daar gaat hij in het vinyl. Maakt ook allemaal niet uit. En natuurlijk, uh, the Little Miss, Little Miss can't be wrong van de Spindokters. Two Princess was ook een grote hit voor in de jaren negentig, dames en was heel lang geleden. En sommige dingen zijn heel lang geleden. En die speelden zich af op 4 oktober. En wij doen daar een kleine greep uit. Altijd, altijd te veel. Maar het is soms zo leuk om dat toch weer te lezen. Uh, wat niet leuk is, maar wel goed is om te melden, is dat je wel in 1992, op 4 oktober, jawel, kwart voor zeven, ik kan me nog goed herinneren, wordt dus een elbowing in de flats in, uh, in de ja. Belmer. Het is okay. vrij ja. heftig, even een een stukje daarvan. 7 uur, Radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Bij Weesp is vanavond een Jumbo-jet van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neergestort. Het toestel was een vrachtvliegtuig. Het toestel is waarschijnlijk in de lucht geëxplodeerd. En het BAF is, er waren al drie mankementen voordat die ging opstijgen. Ja? En de motor hing al een beetje scheef. En uiteindelijk, geloof ik, 43 mensen om het leven zijn gekomen. En drie bemanningsleden. En ze denken nog wel meer mensen zijn overleden... maar die waren illegaal in Nederland en die woonden wel in die flat. Dus die zijn, hebben ze nooit kunnen achterhalen. Ja. En natuurlijk waren er heel veel verhalen over... Mannen in witte pakken. Oh ja, ja. Geen man in black, maar mannen in witte pakken... die dus zeiden dat er... of mensen zeiden over die mannen in witte pakken... dat ze op zoek waren naar radioactief materiaal... wat daar misschien toch in het vliegtuig is neergekomen. Nee, nee is mee neergekomen. Maar dat zijn gele pakken toch? Dat, ja, dat waren toen witte pakken. Ja. En er waren wel vage foto's van, zoals de foto's van het monster van Loch Ness. Andere berichten waren op 4 oktober. Vertel. Ja, in de golf van Alaska breekt aan boord van de cruise ship de MS Prinsendam van de Holland-Amerika-lijn een brand uit... In en die was onbeheersbaar, maar via ouderwetse morse signalen... bereikt het SOS andere schepen en de kustwacht en zelfs Nieuw-Zeeland. Iedereen wordt gered uit de reddingsloepen. En het was de grootste reddingsoperatie op volle zee in de geschiedenis. Oh, kijk, dat, dat vind ik een vind ik mooi verhaal. Dat is even. een mooi verhaal. Iedereen gered. Vertel. In 1980, kort geleden. Ja, Marcus. Ja, en in uh, 2004 wordt de Spaceship One ja? zijn uh, topsnelheid met Macht 3.09... Onderpiloot Brian Oké. Hoeveel macht was het? 3.09, dat is hartstikke mannen, echt. Dan gaat je vel bijna van je botten af. <laughs> dat, dat, dat, als wij daar in dat vliegtuig stappen, dan weet ik zeker dat we er niet levend uitkomen. Nee, daar moet je echt flink voor getraind zijn. Um, wat ook uh, is, is in 1999, even een stukje uit de muziekwereld, komt Muse met het eerste cd'tje, dat heette Showbiz. Uh, Muse, dat je denkt, waar uh, ken ik die ervan? Nou, je kent ze onder andere van uh, dit. Black Hole. Ah, dit is zo lekker, dit man! Het gaat een tijdje door jij. We gaan automatisch het oh, bengen. Vette geluiden van Muse. En we uh, hebben heel veel plaatjes gehad. Ik geloof een stuk of uh, vier of vijf cd's hebben ze uitgebracht. En helaas, de weet... zanger van Muse heeft wel een beetje last van achtervolgingswaas. En ik geloof gelooft in heel veel complottheorie. Dus, en dat schijnt ook heel veel informatie weer te geven voor nieuwe platen. Oké, okay, andere dingen. Ja, en, en, we, weet je toevallig ook wat de eerste plaat is van een singeltje. Uh, uh, show, showbiz, volgens mij. Is dat niet ook? Nee, uh, anders. Uh, ik heb het We weggelezen. komen erop terug. We komen erop terug. Ja. In 1883 rijdt de Orient Express voor het eerst. Oké, okay, de Orient Express. Ja, ik hou er wel van. Dat is toch de trein? Nou, naar het oosten. Oh, gaat ik, Ik wil nog een keer wassen. Ja, oké, okay, dus ga maar met de trein. Oké. Okay. Ja, en in 1986 doet uh, koningin Beatrix stelt de stormvloedkering in de Oosterschelde in werking... En Daarmee zijn de Deltawerken officieel voltooid. Hey. Kijk, lekker voor de winter, zo voor de najaarstormen. Heerlijk. Andere dingen die spelen? Ja, ik had nog ook wel wat ik ook vond. We hadden het net over die Space One, maar in 1957 was de lancering van de Sputnik 1 het begin van de space race. Oké, okay. oh ja, tuurlijk. En de Space Cake. Ja, maar space, Oh ja, en toen ja Amerika, abortus. Rusland, Amerika, ja, Rusland. Ja, ja, ja, ja, ja, dat Amerika was toen kwam op de Ama. koude oorlog, hè? Het ja. was dan de, de wapenwetlooptoestanden. Ja, Apes, met apen de krijgen ruimte is. Krijgen we dat in de der, Tweede uh, Koude Oorlog, die nu gaande is, krijgen we dan uh, dat ja? we dat naar Mars in uh, die race doen? Ja, daar zijn no. ze al mee bezig. Daar dus zijn ze toch ja, mee bezig, hoor. Ja, toch. Nou, uh, ja. ja, 1955. Ja? Geweldige dag. De Citroën DS-19 wordt gepresenteerd. Wacht even. Ja, die startte niet zo goed. Start startte niet zo goed. Of, of het... Maar het, staal, maar het oud beestje nou inmiddels. Oud beestje. Of, wacht ja. wacht even. Voor de Duitse luisteraars. Ja. Heb, ik, heb ik even een instructiefilmpje? Dat is misschien wel leuk om even te horen. Uh, nee, niet deze. Deze. Die DS-19 besitst een außergewöhnliche naadloze monocoque carrosserie hm? aus stahl. of twee zweifarbig lakje. Wat zei ze nou? Monocoque? Monocoque carrosserie. Oh, klinkt wel. Maar de Citroën is toch Frans? Ja. ja. Dat vind ik een Duits filmpje. Dat vind ik ja, wel heel ook apart. Niet. Ja, het is, het is Duits. Ik ja, ]maar, maar dit gezocht. is voor onze Duitse luisteraars. De ja. Citroën. Ja, natuurlijk. Wij hebben natuurlijk hier meer Duitse badekasten dan frans Ik ga nog even door. En ik zeg wie de jarig is. Onder andere is er jarig Buster Keaton. Die is van de Silent Movie. Weet oh. je? En hij werd bekend door zijn Stoïcijns gezicht... Er uh, werden dan grappen gemaakt, maar hij stond erbij. Zo van, nou, ik snap niet wat de lol is. En dat was zijn, echt, zijn uh, handelsmerk. En later uh, heeft hij natuurlijk ook wel een beetje meegedaan met de uh, met, met, uh, gesproken film. Maar hij was echt het populairst met de silent movie. Oké. Oh, Oké, okay. okay. ja? ja. En ik denk dat ik vanavond een lekkere mixed grill ga eten. Want ja. het is namelijk vandaag, uh, van, uh, volgens de Partij van de Dieren, de Eet geen dierendag. Oh, jij gaat vandaag echt expres ja. dieren eten? Nee, nee, nee. nee. Okay. Doe ik niet. Ja, nou want ze ja. wilde ook eigenlijk dat het slachtfeest... wat vandaag officieel is, dat het uitgesteld werd een dagje. Want het is niet ieder jaar op 4 oktober. Huh? En uh, ja, omdat het natuurlijk dierendag is... is het natuurlijk wel heel erg nauw... juist vandaag al die, uh, al die dieren te slachten. Oké, okay. ik zet het wel een muziekje op. Ik wil echt doodvermoeiend. het is oh. de kittenmuziek uh, van, uh, de, van uh, de film. Doen jullie aan dierendag? Uh, nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Ik heb, nee. Ik moet wel mijn vriendin Jeanette feliciteren... want het is vandaag... Die is vandaag jarig. Op die de dag. En uh, wie die er die vandaag nog jarig zijn. Ik heb er drie uit 1941. Het leuke is Carl Oppichauer, een Oostenrijkse nee. autocoureur. Ja? Maar ook Jackie Collins, een Amerikaanse schrijfster. En die is best wel bekend. Dus de zus van Joan Collins. Maar ook Anne Rice. En zij is ook een Amerikaanse schrijfster. Maar zij is vooral bekend van de... de, de, de... Nou, ik kom er even niet uit. Zij schreef, ze had het uh, Les de, de de Vampire. Die film is toen ook uh, uh, verfilmd. Ja? En The uh, Vampire Chronicles en The Lives of the Mayfair Witches. En ze heeft dus allerlei boeken geschreven over vampieren en dat soort dingen. Oh, en ze is heel bekend. Ik, ik heb veel van haar gelezen. Oké, okay, ja, precies. En vandaag is ook uh, John Sakade jarig. Uh, uh, John Sakade, waar ken je hem ook weer van? Van deze plaat: Die drama-plaats. <middels> ja, ja, ja. Lust <tussion> the way. Heel oh, goed. Nou, dan heb ik ook nog een leuke jarige zanger hoor. Wie dan? Julian Clare. Julian Clare is hier ook vanuit Is dit Melody? Oh, nee, die heb ik niet. Nou. Uh, degene die ik wel ja, heb, uh, ook jarig, die ik wel heb, is Bob Fosco. Bob Fosco? Wie ken ik dat? Die ken je niet? Nou, even nog een beetje uit zo'n repertoire. Zal ik jou eens lekker in je weg heb je Nou, ook... zeg! Jonge ze je... man! Oftewel, de rachende man. En daar is hij van. En uh, hij is uh, al een tijdje gestopt met de rachende man. Hij is hij helemaal klaar. Maar ze waren helemaal uitgeschreeuwd. En het was altijd leuk om de opwarmronde te zien voordat ze het podium opgingen. Want hij moest de stem oprekken en er ging altijd... En uiteindelijk kon hij dus plus-minus een half uurtje schreeuwen. Mijn daarna was het echt helemaal op. Ik vraag me wel af, de mensen die precies op dat punt... in het radioprogramma instappen, ja? wat die denken. Ja, die denken, wat is er voor rarigheid allemaal? Ik heb hier nog een uh, artiest, heb jij die? Uh, Chris Lowe. Chris Lowe? Where the streets have no name. Ja, die ken ik wel, maar ik heb hem niet zo gehoord. Being Boring, it's right. Uh, domino dancing. Ik wilde even afsluiten met degene die ook vandaag eigenlijk dood is gegaan. Eigenlijk? Nou ja, hij is gewoon dood gegaan. Ja, dat... <laughs> Uh, bij moet je wat er niet bij hoort eigenlijk. Uh, Rembrandt van Rijn is in 1669 op 63-jarige leeftijd overleden. De heb meest je een, bekende heb je een, Nederlander aller tijden. Hoor, ja. Hebben we een stukje muziek van hem? Rembrandt. Nou, er, is een, er is een musical Rembrandt, daar ben ik geweest. Oh, leuk! Ja, het was wel leuk. Eerlijk, hè? Zo'n zingende schilder. Ja. <laughs> <laughs> het was die Fries die hem zong, die, uh, die Friese uh, oh, die, met die, uh, krullen. die ja. Nee, nee, nee die met die, die krullen. Die had ook die band van uh, een nijedij. Ja, oh, ja oh, echt, echt dat, Nou goed, uh, mm, uh, Ja, goed. Dat een leuk. lekker ding wel. een ben, lekker schilder, hoor. Ik ben nog... Uh, leuke kwast. Ja, hij <laughs> heeft een leuke kwast. Een rare kwast. kwast. Maar ja, hij liet zijn kwast niet zien. Jij nee, die liet je niet zien. Jij moest je kwast laten zien. <laughs> daar zijn ze wel op uit Doe eerst je kleren, eens uit. Dus kijken of je geschikt model bent. Viespuk! <laughs> ja. ja, goed. Zover de overzicht door de jaren heen op 4 oktober. Ja, dames en heren. Yee-haw. Let's you. A Monday Friday. feel the world spinning over the trees And the fingers of God on the back of me Your fears blow away Leaves do the same You feel the light on the side of your car Like a bird of peace into the top of your heart You smile like today Your worries do the same Singing yeah, yeah, yeah A world full of wonder A sunrise every day A sunrise every day Feel the hope in the back of your soul Feel the red where the rivers go Weet je, je dit hoor. Wieters. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. hey, je moet er ook wel even een rondje mee doen. De groep is niks natuurlijk, maar de tekst is zo mooi dit. Sunrise everyday. En elke zaterdagmorgen komt er weer een nieuwe sunrise. Dat is uh, Jolanda. zorgt ervoor. Die maakt altijd even een fotootje. En hij wel tien okay. minuten te laat. Maar dat vinden we niet erg. Hey. Tien minuten. Nee. Tien minuten te laat. zet hey. hey. yes, die wekkend dan de Ja. Zet hem uit. Ja. Huh? Het is, oh, het is dierendag. Een beetje aardig zijn voor ja, dieren. Ja, stom. <laughs> Niet weer die bakzin naar die haan gooien. Nee. <laughs> en ik moet zeggen, ik heb uh, sinds... Nou, is weer vier maanden? Zo, heb ik uh, drie kippen. Echt waar? Drie kippetjes. Uh, zijde hoenders of zoiets. Uh, het is echt heel zachtig. Ja, en ik heb één gehandicapte erbij. Ik denk, ja, ik werk in de zorg met gehandicapten. Ja, dus je moet, uh, ja. ja want anders had de... de, de, de, de, de noem je dat ik weet, die die kippen maakt. Die, die fokker. De dat haan. Gezicht. Nee, de, ja, ook. De aan en de fokker. De fokker! De aan, fokker! Ja. Maar goed, die had dan, uh, had hij die, uh, die schaak in de duinen losgelaten voor de vossen. Voor de voor vos. oh. Maar ik zeg, nee, dat kan niet. Deze, deze kip heeft dus een, een snavel die niet helemaal goed sluit. Dus hij moet twee keer zo hard werken om zijn, zijn maag vol te krijgen. En hij is ook ah. de helft van andere kippen. Geef je hem bijvoeding? Ja, we, we gaan hem op met de Met een hand. flesje? Nee, dat gaat niet met Kip. Is het, is het zo'n hele pluizige... Zo n, zo n, ja, hele pluizige. Waar, waar je de ogen niet van ziet? Ja, nu niet meer. Weinig. Maar wij dat willen weinig. nu dat je gewoon een foto gaat maken met je telefoon... en die zet je bij ons op de website. Ik vind een goed idee. Dat kan ik wel eens. Echt, uh, heel leuk. Alleen, oh, ik... lijken nu wel... Hoe heet ouder, ze? Het lijkt nu wel of ze toch, te, of ze toch hanen zijn. Dus ja, dat kan ik voor mijn buren niet maken. Dus dan moeten ze toch nog oh. op het bos in worden gestuurd. Nee, gewoon een heerlijke kippers op hem trekken. Wat is dat nou? Oh, dat vind ik moeilijk. moeilijk op zichzelf te slachten. <laughs> ja, ja, je vindt... moet gewoon een paar keer bij de kop... en dan een paar keer tegen de schuur aanslaan. Nou. En dan gewoon... Ja. <coughs> ja de, ik, in en één keer met een mes eraf en dan loslaten. Dat is leuk. Ja. ja oh. oh ja goed, dit is hartstikke leuk. Hartstikke schattig. Maar jij was toch die man van die stoelen, hè? Ja. Er is een artikel over een speciale stoel. Die zou jij gaan doen. Ja, met Tranquility... Een hele moeilijke naam. Tranquility Chair. Dit is een Japans gezondheidsbedrijf. het heet Unicare. We care for you. En die hebben de Tranquility Chair gemaakt. En het is een knuffelstoel met armen... waarmee je elk moment van de dag kan worden geknuffeld. Het moet dé oplossing zijn tegen eenzaamheid onder de Japan Bevolking. En uh, de fortuin bestaat dus uit een hele grote pop met twee lange armen... die de gebruiker om zich heen kan slaan. Dat geeft je dus zo'n veilig gevoel. Moet je ook zo'n broekje maken? Al, zouden, hè? Moet je ook zo'n broekje al, nou, Nee, denk nee, ik nee, dat niet. Okay. Maar hij is vooral bestemd voor ouderen. En uh, de Japan heeft dus een groot vergrijzingsprobleem. En heel veel senioren zijn dus zo eenzaam. Maar hij kost 46.000 yen. Dan denk je, wow. wow waar maar, ik het ja, ongeveer 335 euro. Nou, nee, lekker. Maar ik, ik, ik heb geen foto erbij gezien. Dat vind ik wel weer jammer. Want ik Wanneer denk van, kom... hoe ziet dat eruit? Wanneer komt er een modelletje van Ikea? Dat ja. Is. Nou, ik zag wel een foto van Ikea stoel erbij staan, maar dat is hem niet hoor. Dat is een heel harde stoel. Als maar hij klinkt zitten, dan... wel heel lekker, die stoel. Ja. En dan kan je dus inderdaad zo omarmd kan je lekker, lekker buizen, hè? tv kijken. Ja. En dan, uh, oh. Neem een vriend. Ik, ik heb er gewoon een... Uh... Ja, heb ik. <laughs> maar, maar niet iedere avond. Waarom ah, heb je dan die stoel nodig? Ik ja, heb, dat is waar. Ja, ik je je zin hebt zin. wel gelijk inderdaad. Oh, hij komt vandaag weer. Oh, Ik ga vanavond... Weer, met een, too, too, much too much info. Too oh. much info. We gaan zo. To Hou eens op zeg. Oh, oh er zijn beelden van. Nee, doe het niet! Ja. Nee, er zijn geen beelden van. Oh, er er geen beelden van. Oké, okay. nee. uh, nog meer dingen. Kijk even naar Marcus. Ja, ik heb. Uh, over, jij had het over een uitvinding van een stoel. Ik heb een iets meer uh, mannelijke ja, uitvinding. Tuurlijk. Ja. Um, we, we kennen allemaal nog die Oculus Rift. Die, ja, natuurlijk. die bril. natuurlijk. Oh, die wil ik zo graag hebben. Nou, is daar één probleemje mee? Ja. Als je zeg maar, uh, hem op hebt, ja. dan op een gegeven moment gaan je hersenen denken echt dat het die wereld is. Ja. En dan wil je je nog wel eens ergens aan vastpakken. Ja. En dan krijg je een beetje dat laatste traptree gevoel. Oh ja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh het is er niet. Ik oh, ja. ben er niet. Wat hebben ze nu gedaan? Ja? Ze hebben een handschoen ontwikkeld. Die zeg maar tegendruk op je handen kan geven. Dus op het moment dat jij iets in die virtuele wereld wil vastpakken. Bizar. Heb je het gevoel alsof je het vastpakt. Ja, nou, ik Dit vind is, dit is. Nog even uh, verdwijnen in die computer. Ze, ze, hij komt later deze maand uit voor ja? 200 dollar. Oh. helemaal mee. Met en, die de hele oculiesbril? Nee, de, alleen de, de hand. Oh, oh, okay, okay. Maar op zich, voor een nieuw stukje techniek, vind ik het... Uh, het is te doen. Het te doen. Als ja. je vergelijkt met een, Kijk, je kan er ook een iPhone voor kopen. Maar het is ook heel goed voor de oh, lijn, ja. hè? Zo'n uh, bril met zo'n handschoen. Want? Want je, je bent gewoon... Je, je kunt alles doen en je vergeet de tijd. En daardoor ben je heel lang... Uh, ben je, uh, val je vanzelf af. Oh, die minuut. Als jij in de virtuele wereld bent... ja. Dan kan je, dan je virtueel je... alles eten en doen, maar eigenlijk kom je niet aan, want het is allemaal niet echt. Ja, maar dan moeten we, dan moeten we nog iets ontwikkelen waardoor je smaak krijgt. Want ja, eten ja. zonder smaak, en, ja, dat, dat wordt nog wel een dingetje. Nou, misschien komt er dan wel iets in je hoofd. Gewoon een klein, uh, klein naaltje en die, uh, en die ja. uh, trilt tegen je, je eetzintuigen aan. Ja, ik denk sowieso dat je vaker je tong moet gebruiken. Nee, dit, dit heeft niks te maken met porno. So, nee? Je moet je tong wat vaker door je mond laten gaan, want er zitten nog zoveel lekkere smaken in je mond ook. Pak ze nou eens op. In plaats van dat ik er moet wel wat meer bij. Die tong, gebruik die tong nog eens. He? Leuk idee. Goed, ik, ik, zie <laughs> ik zie mensen kijken en zeggen: Nou, ik weet het niet hoor. <laughs> Waar dit heen gaat. Nou, het gaat heen naar een stukje muziek: Bands of Skulls. Ja, van al die teksten kan je nachtmerries krijgen. Nightmares. Ja, dat is de nieuwe zinger van de Bands of Skulls. Hier ben ik toebakleef. Zaterdag, Komt op eens aan, Ja, waar is de nachtmerrie? Een dat beetje was, nare dromen. De nightmare. Was dat nou die schuurdeur weer? Ja, volgens mij was die schuurdeur weer. Ja, waar die uh, Python lag ofzo, of zo? die mamba? Ik dacht het? dat de schuurdeur was van die uh, beauty salon. Oh. Okay. Oh. Wat was dat verhaal ook alweer? Nou, ik ben het even vergeten. Nou, ik wil het ook niet weten. Al. Nee, ik wil het ook niet weten. Wat een scène was dat echt. Uh, Cohen. Maar goed, uh, er is al uh, heel veel over gepraat. Daar gaan we niet job? over praten. We hebben wat andere Zandvoortse bericht, namelijk. Job, ben jij dan? Nee, ja, ja, hij is wel zonder job. Dat is wel. Cohen is wel zonder job. Ja, oh. ja uh, windpark Eneco uh, Luchterduinen, yeah? project van uh, Eneco nee. en het Japanse Mitsubishi Motor Corporation. Yeah? Uh, wil uh, inwoners van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk graag betrekken bij het nieuwe windmolenpark op zee. Daarom starten ze een speciaal fonds om projecten te realiseren die door de omgeving zijn aangedragen. Het fonds wordt 20 jaar lang durende de productieperiode van jaar om het windmolenpark neer te zetten. Maar het duurt het om het terug te verdienen? Nee, productieperiode van het windmolenpark. Jeetje. Ja, dat moet dan zo lang duren voordat het klaar is. Oké, okay, verbaas verbaast me. Maar het kan uh, zo weer van tafel worden geveegd in het plan, hè? Dat ja, dat, dat is waar. Dat is natuurlijk waar. Maar er wordt jaarlijks in dat fonds 45.000 euro gestort. Ja? Nou ja, en uh, mocht je nou, uh, ja, ze willen er zeg maar duurzame, leuke dingen mee gaan doen. Uh, nou ja, als je wat meer informatie wil, kun je even kijken op www.eneco.luchtduinenfonds. Ja, precies. Dus dan, uh, als je, dan, dan, nou goed, zij stellen geld beschikbaar. Dan kan je hier in de gemeente zelf iets leuks doen. Wat daar weer mee samenhangt. Nou leuk, ja, we hadden het de afgelopen week hadden we het over de meeuwen. Ze hebben hier namelijk in de krocht hebben ze zitten praten. 50 Zandvoorten zijn er wel op afgekomen. En er was een ambtenaar uit Haarlem uh, aangetrokken. Die heeft wel ervaring met al die meeuwenoverlast. Die worden soms allemaal knettergek. van. ik spreek uit ervaring, hoewel ik niet uit Zandvoort kom. Maar ik kom uit Alkmaar. En daar hebben we ook van die vreselijke meeuwen gewoon... Terwijl oh, het, is niet eens een, het is niet eens een zeestad, hè? Nee. Oh, maar er zit nog wel een eentje van de kust af, toch? Maar dat komt dat heel veel mensen van het platteland vinden het dan leuk om op de platte brug in, in, in, in Alkmaar om dan die meeuwen te gaan voeren met patat. Dat is ook zo leuk. Het is wel leuk als je in de lucht gooit en met een duikvlucht hebben ze. Hartstikke oh, ja. leuk. Ja. Maar ik, uh, ik, wil liever, ik zou zo liever gewoon doodschieten. Maar ook die meeuwen. Ja goed. Uh, in geval was er was dus over gepraat. En uh, de ambtenaar van, uh, van Halim. Die gaf allerlei tips waarop je kan letten. Uh, sowieso let op voedsel. Zorg dat er geen voedsel over rond blijft slingeren. Door uh, in godsnaam dikkere plastic zakken. En ja. uiteindelijk als de gemeente er iets aan moet doen. Zou dat heel veel moeten gaan kosten. Dan moet dat 500 euro per inwoner van Zandvoort gaan kosten. Maar voer ze gewoon niet. Nee maar ja. Nee, maar oh. wat je gewoon moet doen. Is nee? doen duiven schieten. Ja? En dan Per ongeluk meeuwen raken. Dat mag dat niet. Is... Er staat levenslange gevangenisstraf We zijn beschermd. Duiven ja. ook? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat, ik bedoel ook ja, Ik schoot, ik schoot, ik schoot, ik schoot ja, een cleansing hit. Sorry. Een per ongeluk. Ja, oké. Okay. Nou ja, ja, je mag ze niet verstoren met broeden. Dat gaan ze natuurlijk wel doen. Want dat schijnt alweer. Particulier, mag dat in ieder geval niet. Misschien gaan ze bij de gemeente dat wel een beetje doen voor je. Maar uh, ja, het is maar kunnen, we ze, kunnen we ze niet vangen en dan ergens bij de vogelbescherming of zo in het gebouw loslaten. Ja, nou, we moeten gewoon meer van die mooie pan panelen op het dak doen. Op die schuine daken, ook op die platte daken. Die zo glad zijn. Vanaf. Want, want daar, ja, daar, kunnen ze niet, <lacht> daar zitten ze niet lekker. En, uh, en dan, kunnen ze gewoon, uh, dan zijn ze gewoon weg. Want het ergste vind ik dat klagelijke ja. geschreeuw. S ochtends om vijf uur in gelukkig is het nu ochtends weer wat donkerder. Ja. En dan komen we er toch op uit antwoord moet volledig energie neutraal worden. Ja, precies, oh, daar zijn we. Hey. Hey, daar zijn, zijn we. we hebben hier in één een bezoeker. Ja. En je vraagt je af um, waar komen ze nou vandaan? Dan kan ze hebben namelijk te maken met de wol. De wol van mij hoor. Nee, de forse in het duingebied. En daar zitten veel forse. En daar hebben ze zoiets. Nou, dan gaan we daar maar niet bezitten. Dus dan komen ze vandaan naar de stad en de dorpen. Oh, Oké, okay. okay, nou, hoe dus moeten die forse afschieten. Goed. Ja, goed. De afschieten. Er is vandaag. Eh, de, de, de, Heel veel te doen. Ja? Want je kan sowieso kan je nog bij de Unicum, kan je nog helpen met het schelpenpad netjes maken. Maar er is ook, Ik kan er ook een vandaag hoofd van is de kunstroute begonnen. En de kunstroute die heet Kunstkracht 12. En die is te vinden in 6, 16 oh, expositieruimte, huh? Waaronder het Zandvoort Museum. En ateliers van uh, de BKZ-leden die aan de manifestatie meenemen. En het leuke is, de start is in de oude brandweerkazerne in de Duinstraat. Daar staan 18 kunstenaars hun kunstwerk en objecten te tonen. En het doen ook drie ondernemers mee. Hanneke Voigt uh, en Bloemwinkel bloemenwinkel Bluis en AWC. de Decoratie zijn allemaal bloemwinkels en, en daar hangen dus ook diverse kunstwerken. Allo. Dus ik zou zeggen, ga even op pad. Het is vanaf 12 uur vandaag. En dan tot uur of vijf. En morgen ook. Maar er is vandaag ook nog meer toe. In, in, in de hervormde kerk... Nee, de protestantse kerk, sorry. Ja? Aan het uh, kerkplein. Daar is uh, een prachtige uh, korendag bezig. Met allemaal... Uh, koren. Er zijn, ik denk er wel, 20, 30 of zo. En ze hebben... 21 koren. Kijk, er is hier iemand... die volgens mij moet hij namelijk nu naar Hotel Hoogland toe. Want daar is Goedemorgen antwoord straks. Maar wij hebben het er nog even over, of die Korendag in ieder geval. Ik zou zeggen, ga zeker kijken, het begint vanaf... 11. Dan wordt het waarschijnlijk geopend door de burgemeester, denk ik, of door Gertjan Bluis. Meestal is dat zo, en dan wordt de aftrap gegeven. Alle mensen zijn verkleed als dieren. Je mag ze voeren. Maar... Dit... Ze zijn behoorlijk handtam. Wacht, even, wacht even. Dit klinkt weer als een of andere ja, ga... bericht dat we eerder hebben gehad met... <laughs> met die ponies. Met die <laughs> Nee, nee, nee, nee. Nou, ik... Nee, maar ik uh, mee, het, het is uh, heel gezellig. En ja? uh, wat hadden we nog meer als Nee, laatste? we stoppen. We nee. stoppen. Culture at morgen. Uh, nee. Over. Klaar. Het is klaar. Straks ja. meer. Ja. Je slaat door. Ja, ja. Ja, ja, jullie ook ja, toe, had je, Heb je te veel muntjes erin gegooid of zo? Ik had nog wat kleingeld liggen. Nou, even relax nu Astrid Gilberto. Even bijkomen, die Jolande keuze. Ja, heerlijk. Oh, vet man dit. Echt lekker relax. <middels> Desamar, mas tive medo. E quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de bever. Água de bebê, água de bebê, camarada. De badunga, ba de badabada, de Hey, deze stem ken ik. Heb ik die gisteren ook niet gehoord? Nee, niet bij mij in bed. Wel stem heeft ze niet. Niet bij mij in bed? Zei ja, dat ik, dan? Denk ik denk... Ik... Hallo <laughs> schat, ben je daar weer? Man, dat zal echt... Uh... Wat zeg je? Nou, dit is wel mijn uh, stemhoogte. Uh, ja? Ik vind het uh, heerlijke muziek. Dit, ze heeft ook samengewerkt met, niemand meer dan, Stan Gets. De ja. girl van Ipanina, of spreek ik dat girl het van Ipanema. Tall and tanned and young and lovely. Ik, oh. vind, ik vind het echt van die muziek dat je zo lekker chillt. Easy vindt, listening. En dan, ja. Met een wijntje en dan zo langzaam is slaap. Nee, dit is muziek voordat je op het strand aan het zit en het is nog laat in de middag. en ja? uh, hey, When the shadows get longer. The drinks okay. get stronger. En dan ga je daar heerlijk zitten. Bij die muziek kijk je lekker over zee uit. En dan? <laughs> Genieten. Genieten. Zie je een ufo? Een ufo, ja. ja. Precies. En ik zie een ufo. Boel. Nee hoor, maar boel. gewoon het is echt easy listening muziek. Gewoon ja. lekker relaxed. Uh, ja, die, ja hoor, ik kan het, kan het wel waarderen. Dus hey. zaterdagmorgen, het is 20 minuten voor 10. Dus straks dienen we het ook Goeiemorgen Zandvoort. We kijken straks op of de lijnen zijn uh, Oké, okay, nou Over af, ja. zijn. Ik, ja, ik moet ook doen. eerlijk zeggen, deze cd, dat kan ik nog wel even vertellen. Die heb ja? ik dus van Ton Hendricks gekocht. Want hij had op Facebook gezegd van... ik heb zoveel cd's over, ze moeten weg. Ik heb deze en nog een heleboel andere. Okay. En toen heb ik deze besteld. En toen werden ze bij de gemeente afgeleverd... en met zijn bankrekeningnummer. En mijn collega's hadden echt zo... wat is die dichte envelop? Krijg jij pakjes? Van wie? En oh, waarom? en hoezo? zoekinningen? Ja. Dat is wel grappig grappig. Kijk uit, want ja, voordat je weet je. leg je er ook weer uit hier. Ja, precies. Ja, lange ja. Dat, is, uh, dat ja. speelt uh, ja. uh, weer uh, hoog op. Uh, andere dingen die spelen, Marcus? Hier. Ik was nog even aan het zoeken, sorry. Ik ben, ben aan het zoeken. Nou, ja. Ik, heb, ik, ik nog zoeken heb nog wel uh, een leuk bericht. Er waren twee verdachten van een babbeltruc in, in dinsdagavond. Die zijn in Haarlem tegen de Lamp gelopen. In Haarlem, Dat is echt uh, lokaal. En een man uh, en een vrouw die belde rond half elf aan bij een woning aan het Vroonhof... met de vraag of de vrouw van het toilet gebruik mocht maken. De bewoner liet het stel binnen, zo dom hè, ja. omdat hij ze herkende van een gesprek... tijdens het uitlaten van zijn hond eerder deze week. Duur, dus dat doe al hè, dat is een leuke hond meneer. Ja. En binnen liet de mannelijke verdachte zijn kennen zien. Hij stelde voor om vrienden te worden. En de vrouw stelde ondertussen de portemonnee van de bewoner. En het stel ging er vervolgens vandoor op een fiets die ze wegnamen uit de portiek... En in alle haast vergat, de mannelijke verdachte zijn Facebookpagina te sluiten... waardoor de daders makkelijk waren te achterhalen. Wat een sukkel. Heb je alles zo dat... goed voorbereid? Ja, precies. Een babbeltje van het voor. Hallo, meneer. Ja. En ik denk, oh, wel loopt u nu? Dan gaan we straks even aanbellen om te vragen of... Uh... Maar ook zo van, hier, dit is mijn Facebookpagina. Zullen we vrienden worden? <lacht> Dom, hè? Ja. <Yes. lacht> Maar, ja, Echt, maar je, slim. je moet ook een beetje dom zijn om boef te worden, denk ik. Want anders ga je het gewoon op een eerlijke manier verdienen, toch? Uh, ja. Dat is ah, het ah, waarschijnlijk. Dat, dat ja. hoop je altijd meer. Welke afslag neem je altijd weer? Ja. Uh, vandaag is er iets te lezen over de F-16's. Die gaan natuurlijk worden ingezet tegen de strijd tegen ISIS. Of tegen IS, moet je eigenlijk zeggen. En nu schijnt dat de, de straaljagers niet helemaal goed zijn uh, uh, ingesteld. Want nu hebben ze een nieuw soort uh, raketsysteem. Die kunnen ze zeg maar afvuren op zijn F-16. Normaal hebben ze dan daar zeg maar een apparaat onder. Die leidt ze af. Dan, dan vuur je iets af waardoor de raket uh, achter dat afleidingsmanoeuvre aangaat. Okay. Maar deze F-16's zijn niet helemaal goed uh, ingesteld. En moeten opgedate worden. En dat kost natuurlijk heel veel geld. Oh. En dus deze stralige lopen toch wel extra gevaar. Die kunnen dus echt neergehaald worden door het nieuwe raketsysteem. wat ze daar hebben. Het is wel spannend om zoiets te doen als straaljagerpiloot. Ik denk dat ze toch wel heel erg kicken om het te gaan doen. Ja, je bent er al voor getraind. Je bent er al voor getraind. Dan moet je heen gaan ook, zeggen we altijd. Het moet ook wel gaaf zijn ook hoor. om zo keihard te vliegen. Ik zou niet willen ruilen. Nee. Nou, ik zou niet willen ruilen. Ik heb respect voor die mensen die dat doen. Ik heb zoiets van. Het zou mijn hobby nooit worden, denk ik niet. Here we go, come on. I want you. I got one less, one less. Listen to me. Hey, baby, even though I hate you, I wanna love you. I want you. And even though I can't forget you, I really want you. Tell me, tell me, baby. Why can't you leave me? Because even though I shouldn't want it, I gotta have it. You're never gonna wake up But I gotta give up But it's you I know I shouldn't never call back I'll let you come back But it's you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 Be wiser and that I've got. Oh, dit is leuk zeg Normaal zoek ik ook nooit I onder it. pop Of uh, onder uh, elektronica zoek ik ook nooit heel Maar de tools, dit viel me op eigenlijk moet je, moet je het toch eens doen Penta, pen, no, pen Wacht even Pentatonics Pentatonics wat zeg je dan? Daar ah, ben je al een fan van. Pentatonix. Nee, maar ik... Als, het als horen, al? ik, dat moet dat zijn? Pentatonix. Heb... Ja, maar misschien spreek je het wel heel anders uit. Pentatonix. Pentatonix. Wat? Pentatonix. Pentatonix. Nou, ik vind het wel een probleem. Daar zongen ze trouwens ook over. Problem. Uh, ja, precies. Ja. Ja. Het is uh, Toepak Leef op de radio. Er wordt even gekeken of de, of de lijnen oké okay zijn bevonden. Mm. Ik, ik hoor namelijk wel een de zender, maar er is nog geen muziek, dames en heren. Ja, oh, wat saai. Ja, het is dus geen oh, afwachten. Lekker rustig. Ik, uh, ik, ik, ik volg oh, ja, hoor, de lijnen zijn oké okay bevonden Ik hoor net een stukje muziek voorbij komen. Oh, wat goed. Maar dat weten ze zelf nog niet. hè? Het is nog steeds een raadsel wat er nou precies gebeurd is. Met de twee meiden die natuurlijk, Chris Kremers en uh, die andere, de andere meid nou? Uh, Chris en uh, het is het nou, uh, uh, Lisanne. Die zijn natuurlijk, zijn ze ontvoerd in Panama, daar natuurlijk. Of uh, zijn ze nou gewoon verdwaald? En ze hebben natuurlijk nu gegevens over die mobiele telefoons. en over de camera die ze daar hebben gevonden uiteindelijk. Vonden dus ze geen laatste foto op van de dader? Van de, van de leeuw nee. of, zo, of de puma. Nou, ze, ze denken met de laatste foto's. ze hebben 70 foto's gemaakt. in het pikdonker. Dus gewoon in het duisternis. Ze denken dat ze ergens zich verstopt hadden. En dat ze dus uh, met de flits van de camera proberen aandacht te hebben. proberen te trekken. En oh. uh, nou ja, dat ze zich verstopt hebben voor iets. kan ook zijn natuurlijk dat ze gewoon ergens zaten te schuilen. Uh, en aan de hand van ook de mobiele telefoon die een paar keer geactiveerd is... maar geen pincode in hebben gevoerd. Ze hebben natuurlijk wel geswiped. Dat was een, dus een iPhone, dus een swipeje even een keer. En dan moet je een, een, een, een code invoeren. Wat is dat? Invoeren. Swipen? Swipen. gewoon schuiven. Oh. Schuiven, gewoon swipen over het scherm. En dan gaat hij gaat aan. En dan moet je nog oh. een code invoeren als je die ingesteld hebt. Bij deze iPhone van een van de dames was die dus uh, geactiveerd, die code. Maar ze, ze hebben de laatste drie, vier keer hebben ze geen code ingevoerd. Dus ze denken nu aan de hand van deze informatie. Ik dat vind is, het vrij vergezocht. Dat die telefoon gestolen zijn. Dat er een derde persoon is geweest die dus heeft geprobeerd de camera te activeren. En de, de, de, de, de, de, de, de, de telefoon probeert te activeren. Maar niet, dat het niet gelukt is. Het kan ook zijn dat ze op een gegeven moment zo zo uh, ver heen waren dat ze de codes ook niet meer wisten. Dat kan ook. Dus ik vind het vrij ver gaan door te zeggen dat ze ontvoerd zijn... en dat ze meegenomen zijn... en dat een derde de, de, de, de, de toestel heeft gebruikt. Ik weet het niet. Ik denk gewoon dat ze grote pech hebben gehad. Toch zijn verdwaald. En uiteindelijk tien dagen nog hebben geleefd. Hè? Dat is wel bizar. Ja. Dus al die tien dagen hebben ze daar wel in de buurt gezocht... maar daar hebben ze ook die flitsjes niet gezien van die camera. Het is, uh, het is dus Ze zijn dus ook uh, eigenlijk uitgedroogd en verhongerd een beetje. Waarschijnlijk wel. Alleen het maf is natuurlijk dat ze zo ver uit elkaar gevonden zijn. Er zaten echt, uh, nou ik wil niet zeggen tientallen kilometer... maar een aantal kilometer zaten gewoon tussen. Dat is ah. wel raar. Maar ja. misschien is de een overleden en de andere is nog geprobeerd. Dat, dat, dat, dat zit dus ook weer oh, te denken. Dat lijkt me echt... Een nachtmerrie. Een nachtmerrie en gewoon... die ene film ook, hè? Van die, uh, die gasten die dan in het donker ook zo lopen... Die ken ik niet? Nee, met die tent. En dat die de keer zelf aan het filmen zijn. Dat oh, die? Dat op tv. Oh, Blair Witch Project? Ja, precies. Oh. Ja, zoiets. Nou, het is afschuwelijk ik denk veel. echt dat het zoiets is dan. Ja, misschien wel. Maar oh. het, het, het, het, het houdt ons allemaal wel bezig. En vooral oh. de ouders. Die, ja, die hopen toch altijd weer dat, het, dat er dat het echt duidelijkheid komt. Ja, ja, ja. Ik zou niet te veel vasthouden aan een swipe op het telefoon denk ik van, ja, wel oh, nou, koude. Ik heb nogal een heel erg uh, macaber berichtje ja? ook. Maar dat iemand een grapje maakt. Dat was een ja? vrouw in Dallas. Ja? Die belde in de paniek de politie. Toen haar broer was langsgekomen met een lijkkist. En hij had gezegd, ik heb papa opgegraven. Wie? Nou, toen de politie bij het opgegeven adres kwam... vertelde de vrouw opgelucht. Haar broer had een grap gemaakt. Het lichaam van de vader lag nog gewoon in zijn graf. Maar tegelijkertijd werd de politie gewaarschuwd... dat bij een begrafenisonderneming in de buurt... een rouwauto was opengebroken. Waarbij een lijkkist zou zijn ontvreemd en de 34-jarige broer van de vrouw is aangehouden. En hij wordt verduchtigd van de diefstal van de lijkkist. en van openbare dronkenschap. Wat een lol. Wat een lol, zeg. Dat je dan met zo'n kistlokjes gaat. Wow. Ik heb papa opgegraven. Dit moet je nog plannen ook. En dan word je nog gepakt ook. Piuw. Voor ah. mij heb je iets met de opvoeding niet helemaal goed gedaan. Ja, dan dan Geef dan die zo. ouders maar weer de schuld. Ja, dat ligt aan je ouders. Gewoon... Nee. Ja, alles nee, nee, ligt nee, aan de ouders. En de leraren. Dit oh. Oh. zou die school aansprakelijk stellen. Die school heeft het niet goed gedaan. Oh, god, dan god. Goed, uh, Jet Rebel is natuurlijk afgelopen jaren al erg geëxplodeerd gewoon qua populariteit. En uh, nou, daarvoor hebben we een stukje muziek van hem. En ja. Het heet Sugar. Ja, en we die, eten met... Die stoner af... oh, is dat, toch? Ik vind dan Sugar, baby. Die? Stoner. Stoner? Ja, die, die gast die veel drugs gebruikt. Ja, is wel een beetje aan de drugs volgens mij, ja. Dat zag je in de wereld eruit ook wel erg goed. Zo. Dat zei Filamon uh, uh, Wisseling toen ook al. Volgens mij ben je wel een beetje high door al die populariteit. Ja, dat ben ik wel een beetje, ja. Hij maakt leuke muziek en dabelen houden we het bij gewoon. Sugar dus, wat we allemaal te veel gebruiken, samen met het zout. Krapje misschien 18 dat nou Is dit dat nou, Jet Rebels? die van die wilde muziek van tonight. een schulden gitaar en wild. Nee. Hij is ook van de meer zoete muziek, dames en heren. En vooral voor de vrouwtjes die nou, doen goed. Het, hoor. Sugar. Sugar baby. Volgens mij heeft hij te veel sugar gebruikt hier. Nou, ja. Gaat. Echt meer zoet. En oh. uh, uh, wat ik zeg. Oh ja, we gebruiken met z'n allen veel zoet En vandaag lees ik in de kleiderskant van Nederland. En dat is het altijd waar natuurlijk. was echt een betrouwbare krant. Binnenkort in, in kleine formaten lees je elke keer op de krant. Nog zeven dagen. En dan komt hij in de kleine formaat dan moet tijd dat ik een leesbril moet aanschaffen, denk ik. Uh, maar goed, het schijnt dat uh, bij stations van de NS, die natuurlijk in staatshanden zijn, is nog te veel een vette hap te krijgen. Daar zou eigenlijk veel meer gezondere maaltijden moeten worden aangeboden. Voor ja, dat mensen die dat voor. Ja, dat is natuurlijk wel bizar. Dan sta je daar te wachten op zo'n trein. En uh, ze roepen dan wel van, nou, allemaal service, allemaal service. En dan sta je, dan kan je kiezen uit allerlei vette toestanden. En dan moet je wachten. En ah, je moet... Het is dus belachelijk. Ja, dus dan moeten gezondere maaltijden worden aangeboden bij NNS. Ja, je hebt idee. bij Amsterdam en zo, heb je ja? de, zo, zo ik ben even de naam kwijt, maar het ja? is zo'n pasta tentje oh, ja. Ja. Dat is best wel chill, maar dan sta je weer en dan denk je... Ja, als ik dit thuis maak ben ik een euro kwijt. Ja, ja, dan betaal ja. hier nu 28 euro of zo. 28. Ah, ja, dus ja is dat is wel ja. maar. Okay. Ja. Had, je, had je er drie gekocht, zeg maar. Drie maaltijden. Ja. Ja, je ja, hebt ook je een, wilt een toch uh, een beetje eten? Ik ja. ja. heb ook altijd een Albert Heijn To Go en zo. En daar hebben ze wel gewoon ja. zo'n salade die je even kan pakken. Ja, voor ja dat is niet maar van Ines, Dan, één, is dan, betaal, nee, dan ja, betaal, je, betaal je ook 15 euro voor zo'n salade? Nee, nee, voor Albert Heijn To Go daar heb je gewoon zo'n bak salade. Dat is 4 euro of zo. Dat kan je gewoon meenemen in de trein. Lekker gezond eten, heerlijk. Nou. wauw. Ja. Nou, nou ja, je hoeft niet ik, helemaal te maken, dat scheelt weer. En goed nieuws, het schijnt dus dat uh, de treinkaartjes weer, weer 2% duurder worden of zoiets. Oh, mm. ah, goed nieuws. Ja. 2% we, ga, ja, gaan we weer meer met de auto. Goed, ja, ja, gaan we weer meer met de auto. Heel goed idee. Ja, daar krijgen we natuurlijk wel meer service voor. Dat is altijd wel zo. Dat is wel weer mooi. Uh, dus. Ja, in China is... Uh, ja mag ik of nou, nee ga je doe je ding. Nee, nee, doe je, je dingen heb, nou. heb je wat heb je wat Tuurlijk heb ik wat nou, had je wat ga wat? jij eerst maar nee ja er is een uh, nieuwe telefoon uitgekomen en die kun je buigen dus niet zoals de, de echt te buigen van. <laughs> nee, niet zoals de iPhone ja. er nee, is een kickstartje geweest ja? het toestel gaat uh, 300... moet ik het heel even goed zeggen ja, ja? Je hebt wel echt de juiste 349 preis. dollar kosten. Nou, dat dus dat is uh, de helft van een iPhone. Ja. En je kan hem meerdere malen buigen. Dat is wel niet zoals de iPhone eenmalig. Nee. En je, je kan hem zelfs zodanig buigen dat je hem om je pols heen kan draaien. Ja, hoor. Ja. Het is wel bizar. En uh, hij is ook nog waterdicht. Ja? Dat hij helemaal met siliconen. Dus je kan er ook nog mee gaan zwemmen. Dus is wel. Ik vind een, het bizar. Uh, ja. Uh, nee. En maar waarom. Uh... Heb je dezelfde functies aan de iPhone? Of? Uh, nou, hij heeft een 6-inch uh, scherm. Ik weet het even niet uit mijn hoofd. Volgens mij heeft de iPhone ook een 6-inch scherm. Maar dat weet ik niet zeker. Okay. En um, voor de rest, het is gewoon een, uh, een Android-toestel. Oké. Okay. Nou, nou, grappig. Ja. Inspiratie bij de iPhone, bij Nikon bij het is de nou Portal toestel... Smartphone. Portal Smartphone. Jolande? Ja, ik had een bericht. En dat ging eigenlijk over... Nou moet ik weer even terug. Oh, wat erg. Terug. Er waren artsen. En die, terug. Uh, die... Er was, was een meisje en die was echt heel erg ziek. En als ze niet zou worden geopereerd, dan was ze overleden. En toen gingen ze dus opereren. En toen bleek dus dat ze een haarbal van ruim 4 kilo in haar maag had zitten. Oh, en de chirurg die voerde een levensreddende operatie uit. Ze bracht haar naar het ziekenhuis, want ze had veel gewicht verloren. Ze kon niet meer alles eten. En uh, ze kon ook niet meer drinken. Nou, en toen uh, ze blijkt dus dat ze na de operatie knap de zinderogen op. En ze heeft beloofd om nooit meer aan haar haar te kauwen. Er zijn van die, die zitten altijd aan haar haar te doen. Ja, gaat Heel slim om aan je haar te kouwen, uh, ja. ja vier kilo, hè? Vier oh. kilo, ik heb het dan... Heb je de foto's zitten kijken? Ik heb nee. De foto, nou. oh. Doe het niet. Maar als je denkt, jezus, als je dat toch in je buik hebt. Ja, ja absoluut, absoluut, absoluut. En uh, geen zorgen daarover. Wat? Oh, dat is er weer. Geen zorgen. Nee, geen ja, niks. Ja, ga gewoon slapen, doe gewoon je leuke ding. He? Dat is de opstel. Die, die stelt je altijd weer gerust. Ja, goed met te horen. Nou, hey, de laatste plaat voor 10 uur. En dan zeg je wel weer... Hey, de we moest weer opgesodemieterd is uh, de Bomb Bicycle Club Shuffle. Club. Een shuffle. Ik, ik vind het pianospel een beetje hysterisch. Dit is hysterisch, hè? Het is, uh, staat ook op repeat, volgens mij. We hebben een loopje bedacht. Het ja. vrijdagavond van zeg maar, vrijdagavond. Nou, daar gaan we morgen mee aan de gang. En dat is ook gebeurd. Verder is niet ver gekomen met het pianospel, denk ik. Uh, het is de TuboClub, het, het is zaterdagmorgen. Ja, het loopt tegen het einde van het radioprogramma. We zitten om een beetje te kijken waar we het allemaal nog over moeten hebben. Ja, ik had, ik had nog de Forbes-lijst, komt hier dus uit. Dat is de lijst met de. Uh, rijkste mensen ter wereld. Een beetje de quote 500, maar dan uh, van de Forbes, van de Amerikaanse... En ja, Mark Zuckerberg, er zijn al wat dingen gelekt. Mark Zuckerberg, Zuckerberg de eigenaar van Facebook, die uh, is maar liefst dit jaar met 15 miljard dollar gestegen. Bo gestegen gewoon? Gestegen. Yes. Naar 35 miljard dollar. Uh, daarmee uh, bekleedt hij uh, de lijsten op een goede plek. De exacte plek weten we nog niet. Nee. Uh, Bill Gates, die waarschijnlijk wel weer op nummer 1 staat. Die uh, is in het overzicht gestegen dit jaar met 9 miljard. En die staat op een uh, recordbedrag van 51 miljard dollar. Ah, dat geld moet gewoon afhandig worden gemaakt. Ja, je... en dan moet je je voorstellen dat hij in het verleden... dus als zijn helft van zijn geld gewoon aan ja. de doel heeft geschonken. Het is dus bizar. Hij had dan gewoon nu nou, rond de... Uh, 160 miljard gehad. 160 miljard! Je kan het niet opmaken. 160 euro heb ik, uh, ik mijn best voor doen. Ja. <laughs> Ja, 160 euro vind ik al een leuk bedrag inderdaad. En dan nou roepen ze dat we in de crisis zitten. Nou, dat valt allemaal best wel mee. Huh. Nou, als ah. je nog wat geld over hebt. Het is nu de tijd om in te stappen met een huis. Het is vandaag namelijk... Uh, ook open huizendag. Open open en ja. Ik heb zitten kijken hier in Zandvoort. Het zijn best wel grappige huisjes. Ja, ik heb huisjes. gekocht. Dus... Jij hebt net wat gekocht. Maar goed, jij wil niet in, in Zandvoort wonen. Je wil in Harlem wonen. Nou, ik wil ook best in Zandvoort wonen. Maar dat is... Alleen, ja, dat is allemaal te duur voor me. En je hebt een goede deal, toch? Ik heb een hele goede duur. een hele goede ja, deal. Maar je woont er nog steeds niet, dus ik weet niet of het, nee, ja, het ik, huis wel bevalt dan. Ja, het bevalt <laughs> heel goed. Alleen, ik, ik ben niet zo'n klusser. Oh. Dus, ja, de, en mijn omgeving helpt me heel, heel, heel lief en zo. Maar ze moeten ook allemaal tijd hebben. En ja. ik ook. Dus, en Ik heb nog ja, wel een adresje hoor, van iemand die ja, je kan maar, helpen hoor. Maar, dus maar ja, het, is, het kost wel wat. Maar, dus ja, ja, precies. Dus maar, wat werkt, of niet de pol. Nou, ja, Heb jij nog wat te melden? Of ik nog wat te melden? Ja, Kort, ben we hebben niet veel. Ja, er is gestolen Harley Davidson na 42 jaar teruggevonden. De politie in Californië nam de motorfiets in september in beslag. Hij stond op het punt om te worden verscheept naar Australië. Maar die Harley was dus gestolen uit de tuin bij het huis van de politieagent uit de staat North Carolina. Ja. En de zoon kan ze zich nog goed herinneren hoe mooi die was. Oh. De waarde wordt nog op 19.000 euro geschat. Hey. Even goed. Ja, die, houden... die dingen zijn duur. Die houden Nieuwe waarde wel. Ze mag duur. Ja. ja. Nou, uh, straks uh, dus. Uh, goedemorgen, Zandverdlijven en de Hotel Hoogland. Wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuw aflevering van Toepak Leeft. Hoi. Top. Fijne dag. Zo Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst.